Hoi, dit is Rebecca. En hierbij wil ik je even een korte impressie geven van de Paleo Revolutie van Mitch Van Duren. Als ik het goed heb zijn we hier op de voorpagina van de website van de Paleo Revolutie. Aan de rechterkant zie je een foto van Mitch. Er wordt hier kort wat over hem gezegd, wie hij is en wat de Paleo Revolutie voor hem betekend heeft. Als ik verder naar beneden scroll zie ik wederom een foto van Mitch Van Duren. De linkerfoto is gemaakt Voordat hij aan zijn paleoavontuur begon, de rechterfoto is gemaakt nadat hij zijn paleoavontuur was gestart. Je ziet dat er een wezenlijk verschil is tussen de twee foto's, dus dat is altijd goed om te zien. Als ik verder scroll komen er wat algemene gegevens over het aantal mensen met overgewicht in Nederland en het aantal mensen die elk jaar last krijgen van diabetes. Hij gaat dan kort in op het begrip koolhydraten en glucose en wat voor effect dit op je lichaam heeft. Daarna gaat hij in om waar de paleorevolutie voor staat. Zoals je ziet bestaat de paleorevolutie uit drie fasen. Fase 1. De juiste mindset. Fase 2. Wat je moet weten. En fase 3. Wat je moet doen. De paleorevolutie is te verkrijgen in fysieke vorm en een e-book vorm. Ik zelf vind het prettig om vanaf mijn iPad boeken te lezen, dus ik heb gekozen voor het e-book formaat. Ik zal je een impressie geven wat je krijgt bij het aanschaffen van de e-book variant. Zoals je ziet is er behoorlijk wat aandacht besteed aan het uiterlijk en aan de gebruiksvriendelijkheid. Je ziet hier ook een overzicht van andere producten van Mitch van Duren die zijn uitgebracht. De klantenservice is top. Ik heb gemerkt dat ze snel reageren op vragen die je hebt. Je ziet nu twee boeken voor je. De Paleo Revolutie en de Paleo Chef. Ik wil je even meenemen naar de Paleo Revolutie. Deze kan je downloaden via deze grote knop en opslaan op je pc. Het boek bestaat uit 132 pagina's die overzichtelijk zijn ingedeeld. Je ziet hier ook weer de drie fasen naar voren komen die ruim worden besproken. In fase 1 gaat hij in op de volgende onderwerpen. Hoe we hier zijn gekomen. Wat er in hemelsnaam met je lichaam aan de hand is. Gezonde voeding die helemaal niet gezond schijnt te zijn. En spectaculaire resultaten die gewone mensen behalen. In fase 2 gaat hij in op hoe het komt dat je meer vet op de heupen krijgt terwijl je minder eet. Waarom je insuline in de gaten moet houden. Hoe wordt het vet eigenlijk verbrand. Wat zijn koolhydraten. Wat zijn eiwitten. Wat zijn vetten. En waarom niet alle vetten hetzelfde zijn. Welke voeding je ziek maakt. En je er een beter mee kan stoppen. En giftige chemische stoffen. In fase 3 gaat hij in op hoe je begint. Wat kan je doen om je progressie bij te houden. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen. En nog veel meer. Het boek is uit te lezen in circa 3 uur. Ik maak altijd wat aantekeningen, dus ik deed er wel iets langer over. Het boek is op een hele vriendelijke manier geschreven waardoor het niet moeilijk om te volgen is. Als je aan de paleo lifestyle begint, zul je je voeding moeten aanpassen. Dit kan nogal een uitdaging zijn. Hier heeft Mitch heel handig op ingespeeld door je het boek De Paleo Chef er gratis bij te geven. Dit is een boek waar meer dan 60 recepten in worden gepresenteerd. Deze recepten bestaan uit ontbijt, lunch en diner. Een blik op de recepten laat zien dat je hier een hele tijd prima mee uit de voeten kan. Bij het proberen van de paleorevolutie krijg je naast het paleorevolutieboek dus ook het Paleo-receptenboek met meer dan 60 recepten. Naast het gewone boek heeft Mitch ook aan de luisteraars onder ons gedacht. Hij geeft je naast het fysieke of e-boek ook het boek in audioformaat mee. Op deze manier kan je de informatie gewoon tot je nemen in de auto op weg naar het werk... Of tijdens je vakantie. Behalve bovengenoemde bonussen neemt Mitch eigenlijk al het risico op zich. Hij geeft je namelijk twee volle maanden de mogelijkheid om het boek uit te proberen. Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn, dan kan je met een simpele e-mail je geld terugvragen. Ik zelf heb erg genoten van het Paleo-boek. Het geeft je genoeg bruikbare informatie die je direct kan omzetten in actie. Wat ik graag meer had gezien, was meer informatie in zaken schema's en trainingen. Mocht je interesse hebben om deze lijst al te proberen, dan is de Paleo-revolutie van Mitch van Duren een goed startpunt. Groet, Rebecca.